Kies van Kesteren met het NOS-journaal. Een man van 18 uit Leiden is opgepakt op verdenking van bedreiging van twee lijsttrekkers. Wie dat waren zegt het OM niet. De man zou op Instagram hebben geschreven wat hij allemaal zou doen als hij een bepaalde politicus zou tegenkomen. Daarvan werd melding gemaakt bij het team Bedreigde Politici, waarna de verdachte werd opgepakt. Op zijn telefoon vond de politie ook nog een privébericht waarin hij een andere lijsttrekker met de dood bedreigde. Voor de kust van Turkije is een rubberboot met migranten gekapseist. Volgens Turkse media zijn 17 opvarenden verdronken en konden er twee worden gered. Mogelijk was de boot onderweg naar het Griekse eiland Kos. De Egeese zee waar het bootje verging is een veelgebruikte route voor migranten... die vanuit Noord-Afrika en het Midden-Oosten naar Europa proberen te komen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in het Caribisch gebied aangevallen. Volgens defensieminister Heksef zijn daarbij zes opvarenden gedood. Hij zegt dat het terroristen waren en drugsmokkelaars van een Venezolaanse criminele organisatie. Het is de tiende keer in een paar maanden tijd dat Amerikanen een boot in het gebied vanuit de lucht aanvallen. In totaal vielen daarbij al zeker 46 doden. Voedingsmerken Vivera en de vegetarische slager... mogen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... de term plantaardig gehakt niet meer gebruiken. Volgens de autoriteit is de term in strijd met een wet uit 1998. Daarin is de samenstelling van vleesgehakt vastgelegd. De twee grootste producenten van vleesvervangers gebruiken de naam al 15 jaar. De eis komt volgens hen dan ook onverwacht. De term plantaardig gehakt is na 15 jaar ingeburgerd... stelt de vegetarische slager... De naam nu nog wijzigen zou juist voor meer verwarring zorgen. Ze zeggen in gesprek te willen gaan met de voedselwaakhond. Het weer vanavond en vannacht. Weer buien. Aan de kust is er kans op onweer. Het wordt een graad of 8. Morgen ook weer wisselvallig en veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. En dan wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zandvoort. Dit is ZFM. It's hey.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 Out on the stormy sea with the pain only getting older by the day only getting older touch it even matter anyway focus on the coping with the pain only getting older by the day only getting older catch me up night.